2 uur. Raymond met het NOS journaal De Duitse bondskanselier Merkel zal het Amerikaanse afluisterprogramma Prism... volgende week aan de orde stellen bij haar ontmoeting met president Obama. Dat is aangekondigd door de Duitse minister van Justitie... Lloyd Heuser-Schnarrenberger. Ze noemt de kwestie zorgwekkend. De Europese Commissie heeft ook zorgen gaat over Prism, waarvan het bestaan vorige week bekend werd. Amerikaanse veiligheidsdiensten blijken al tijden internet en telefoongegevens wereldwijd te verzamelen via telecom en internetbedrijven. Brussel wil weten of ook EU-burgers stelselmatig zijn afgeluisterd.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 De politie Rotterdam heeft opnieuw een leerling van de ibn Galdoen school opgepakt voor betrokkenheid bij examendiefstal. Het is een jongen van 18. Er zitten nu drie eindexamenleerlingen vast. De politie gaat ervan uit dat ze naast het examen Frans... nog meer examens in omloop hebben gebracht. Welke dat zijn is niet bekendgemaakt. Het is ook nog niet duidelijk wat de diefstal voor gevolgen heeft... voor de uitslag van de examens. Een reeks bomaanslagen en zelfmoordaanslagen in Irak heeft de afgelopen dag aan meer dan 70 mensen het leven gekost. De dag begon met gecoördineerde aanslagen op markten ten noordoosten van Baghdad. En in de avond waren vooral politieposten in Mosul doelwit van terroristen. Gevreesd wordt dat het sectarische geweld niet meer kan worden beëindigd en dat Irak langzaam afglijdt naar een burgeroorlog. De nico scheepmaker -beker voor het beste sportboek van het jaar... is gewonnen door Wilfred de Jong. De verhalenbundel Kop in de Wind is volgens de vakjury... een belangrijke stap in het schrijversvak van de Jong. Die ook theater- en televisiemaker is. In Kop in de Wind gaat de Jong met zijn racefiets op reis... naar verschillende plaatsen op de wereld. En dan het weer. Vannacht kan het in het binnenland nevelig zijn of mistig. De loop van de dag in het oosten en zuiden volop zon. In het noordwesten nog wat wolkenvelden. En het wordt overdag 18 tot 21 graden. Dit was het nos Journal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Goedenacht en welkom bij Dit is De Nacht van dinsdag 11 juni. Vannacht gaan we ritueel afscheid nemen... van de wereld van voor de komst van internet en de mobiele telefoon. Van de wereld waarin telefooncellen, brievenbussen en praatpalen vanzelfsprekend waren. En dat gaan we doen door met elkaar mooie verhalen te delen. Over nou ja, bijvoorbeeld de brieven die we hoopvol op de bus deden. De heimelijke telefoongesprekken in de open lucht. De telefooncel. En natuurlijk de verhalen over de ja, pech onderweg. En, en dan het horen van die vriendelijke mevrouw van de ANWB. Die vraagt, kan ik u helpen? En nou, we hebben straks ook nog live muziek van Ette Snow... over authenticiteit gesproken. Ik ben heel benieuwd hoe authentiek zij zichzelf vinden in dus die nieuwe, voor mij nieuwe definitie van uh, iets van een ander, iets van, iets van jezelf... en iets verder brengen. Het is snow, een collectief rond de Edense lied, liedjeschrijver en zanger Berry de Snow. Nou, dat allemaal straks na drie uur. Maar eerst aandacht voor het hoogwater bij onze oosterburen. Nog nooit stond het water in de Duitse rivier de Elbe zo hoog. Twee meter is normaal, nu 7,47 meter. 47. U ziet het goed. Het water steeg en steeg. Al dagen proberen honderden vrijwilligers te voorkomen dat hun stad onderloopt. Meer dan 30.000 mensen in het oosten van Duitsland moeten hun huis verlaten. Ik heb de indruk die ze hun gebied niet verlaten. Ze willen hun bezit beschermen. Er komt nu een verplichte evacuatie. De bestuurder en de politie willen dat iedereen hier maakt dat hij wegkomt. In Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Tsjechië moeten mensen vluchten voor het water. En ook in Nederland weten we wat dat is, vluchten voor het water. In 1995 moesten namelijk, ik vertelde het net al, een kwart miljoen mensen in Limburg en het Rivierenland. En dan heb je het over de Betuwe, het land van Mazewaal, Bommelawaars, misschien woon je er wel. Daar moesten mensen hun huis uit. En dat klonk toen zo. Goedenavond. Goedenavond. Er is een ware exodus op gang gekomen vanuit het Nederlandse rivierengebied. Duizenden mensen zijn vertrokken uit angst voor mogelijke dijkdoorbraken. In totaal moeten zo'n 65.000 mensen hun woningen en boerderijen verlaten. Het land van Maas en Baal was vandaag het land van inpakken en wegwezen. Nee, het gaat weg. Nee, maar gewoon weg, ja. Ik vertrouw het niet meer. Ik vertrouw het niet meer, nee. Ik kan vertrouwen niet meer hebben, maar in ieder geval voor de zekerheid dat we even weg gaan. Ja. En veel mensen dachten er zo over, nadat gisteren duidelijk werd dat het baaswater nog hoger zou komen. Ik hoop alleen dat, dat het water niet binnenkomt en dat we weer terug kunnen keren in een droog huis. Hoewel er dit keer tijdig gewaarschuwd werd, gaan de mensen met pijn in het hart weg. Oh, is dat is zo verschrikkelijk. Ik we heb wel zoveel verbeen gemaakt en dit ging ook nog maar. Alles naar boven en alles op slot en een heleboel van de buren staat ook nog boven. We zijn maar weggegaan. Maar ook veel veevervoerders die koeien en kalven ophaalden. Dat is gansalig. Het is al een paar dagen haast niet slapen, haast niet, uh, niet eten. Het is uh, gigantisch. Niks is alles maar proberen te regelen om het vee weg te krijgen. Bij de burgemeesters in het gebied zelf was er boosheid. Dit had niet hoeven te gebeuren als eerder begonnen was met dijkverzwaring. Maar vandaag zagen ze geen keus dan te besluiten tot de grootste evacuatie sinds de watersnood van 1953. Limburg had ook in 1993 al flinke voeten gehad. En dit was dus in 1995. En met uh, een derde van ons land onder zeeniveau... komt het natuurlijk op kleine schaal al wel veel vaker voor... dat er in Nederland uh, overstromingen zijn. Natte voeten. Nou ja, misschien wel tot aan de knieën. Hevige regenval zorgde bijvoorbeeld ook in 1998 nog voor overstromingen... in Zuidwest-Nederland en Groningen, Noordoostpolder. Schokland was toen weer even een eiland. Tollebeke, herinner ik me, werd flink getroffen... In 2003 hadden we natuurlijk die dijk bij Wilnis. Dat was juist weer door de droogte. En vorig jaar nog was Woltersum aan de beurt in Groningen. Heeft u nou zo'n overstroming meegemaakt? En bijvoorbeeld de evacuatie in 1995, zoals we daar net fragmenten van hoorden. Hoe ging dat eraan toe? En hoe probeerde u het water met de moed ervan ook buiten de deur te houden? Of, uh, of kwam u, net zoals nu in Duitsland gebeurt, uh, anderen helpen in de strijd tegen dat water? Met zandzakken en weet ik het wat u allemaal daarvoor uit de kast haalde... En, en wie won dat gevecht, dan won de water, het water. Dan toch het huis in. Of, of won u dat gevecht? Bel met uw verhalen naar 0800-1121. Mailen kan natuurlijk ook naar nachtapenstaatjeeo.nl. Twitteren gaat via de hashtag dit is de nacht. Maar uh, als u in de uitzending uw verhaal wilt vertellen... bel dan vooral 0800-1121. Ik kan niet genoeg benadrukken dat dat een gratis nummer is. Dus laat u niet tegenhouden. 0800 1-1-2-1. Maar nu eerst muziek. Hier is Stevie Wonder.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 If you really love me, Stevie Wonder. Nou, en daarmee is de kop eraf voor deze nacht... waarin we het uh, hebben over de watervloed die onze oosterburen teistert. En niet alleen in Duitsland, ook Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije. Ze hebben er allemaal last van. En uh, ja, wij, uh, wij gelukkig niet deze keer. Maar het is nog niet eens zo heel lang geleden... dat ook bij ons het water tot aan de lippen kwam. 1995, ik weet het nog goed, in, de, in het Rivierenland was het uh, toch wel behoorlijk hoog water. 250.000 mensen op de vlucht voor het water moesten verplicht worden geëvacueerd. Nou, en ik ben benieuwd, uh, woont u nog altijd in een van die dorpen... die destijds onder water stonden? Of uh, bent u gevlucht voor het water? Heeft u zo'n overstroming, overstroming meegemaakt? Bel dan vooral 0800-1121. Maurice, jij hebt ook iets meegemaakt in Beuningen? Ja, dat klopt, ja. Ik heb in Gelderland gewoond... Ja, maar dat was iets uh, langer geleden dan 1995, geloof ik, hè? Pardon? Het was iets langer geleden dat het daar uh, mis was. Ja, volgens mij wel. Het, het is allemaal een beetje waarschuwing. Want ik was toen nog maar een mannetje van een uh, jaar of ergens tussen de zes en acht was ik. En uh, ik weet nog wel omdat, uh, dat het in de buurt uh, aan het openstroom was ergens bij ons. En uh, dat wij inderdaad de waarschuwing hadden gekregen van meerdere mensen uit om uh, te evacueren. ja. En uh, ja, dat was wel, was wel een heel rumoerige tijd. Want uh, mensen zaten met elkaar op straat te praten en zo. En dat is een kleine dorp natuurlijk. En uh, de, de een die had zoiets van... Uh, ja, we gaan inderdaad weg, want uh, we vertrouwen het niet. Want andere mensen hadden zoiets van... Ach, joh, kul, kolder, et cetera, et cetera. Ja. En die bleven, die bleven gewoon thuis. En dan hebben we het over Beuningen bij Nijmegen. Ja, de Jeksten. Ja. Ja. En, de, en daar uh, stroomt de Waal langs. En die, was, uh, die stond zo hoog dat, uh, dat je natte voeten kreeg daar. Ja, dat, dat, dat dreigde wel te gebeuren. Godzijdank is er daar niks gebeurd. Oh, net, net niet. Oké. Okay. Nee, net niet. Maar um, het was niet zo ver gekomen. Maar toen um, even kijken, want we hebben wel een hele hoop dingen zelf bij ons boven gezet. Ja. En uh, we, we zaten er wel met het idee van we zijn klaar om gewoon te vertrekken als wij zoiets hebben van we gaan vertrekken. Maar we, we hebben toen wel preventief heel veel dingen op zolder gezet op de bovenste verdieping. Oké, okay, ja. Yeah. Ging je ook op de eerste verdieping wonen? Zorgen dat je daar gewoon was? Ja, nee, want het was een periode van... Het was het was maar heel kort. Want we zaten hmm. maar een dag of drie, vier zo. Ja. Voordat we zoiets hadden van, nou, dat zit wel weer in orde, zeg maar. Maar ik weet nog dat er mensen waren in het dorp die uh, echt zoiets hadden van... Uh, nee, we stouwen alles boven in het huis en we gaan hier even weg. Ja. En die zijn ook gewoon naar familie gegaan en in uh, het land. Ja, is, is, kun je dat moment... Uh, je was jong, maar kun je herinneren, was er paniek... Ja, dat was het dan maar juist, want, want wat ik al zeg, weet je, het was heel verdeeld, want het was uh, niet heel erg riskant gebied um, en het was meer riskant in de zin van het kan overstromen, maar als het overstroomt dan zal het misschien wat waterschade aan de eerste verdieping van huizen aanbrengen zo, maar niet echt uh, dat, dat je te zeggen van het, staat, uh, het water staat 7, 8 meter mm. hoog of zo. ja. Dus en, en mensen hadden aan de ene kant, uh, die waren, de meeste mensen bleven heel nuchter onder. En, en wat ik al zei, het is een dorp. En mensen zijn dan daar meestal over het algemeen vaak toch wel erg nuchter. Maar er gingen toch wel mensen weg ook. Inderdaad, ja. Maar dat was het met die verdeeldheid. Sommige mensen hadden inderdaad wel, uh, die waren toch echt, uh, echt geschrokken geschokken ervan en die waren ook echt heel paniekerig. En die waren, er waren mensen, sommige mensen waren al aan het huilen erover en uh, hm. hele dramatoestanden inderdaad. Maar dat mensen die het misschien ook vaker hadden meegemaakt, weet je dat? Is het vaker gebeurd in Beuningen? Dat zou eens goed kunnen, maar dat zal dan vast wel... Uh, want ik ben in 84 geboren, maar dat zal dan vast eerder geweest zijn dan dat. Ja. Dat zou me niet verbazen, want je hebt hier inderdaad uh, land van Maas en Waal. Ja, hey, en in 1995, uh, toen was je dus even snel rekening, 11 jaar. Heb je dat ja, uh, meegemaakt dat... in Beuningen of woonde je nee, daar toen niet dat... meer? Dat heb ik niet meegemaakt. Maar daar heb ik een nog interessanter verhaal voor. Hè? Want ik ben op mijn tiende ben ik verhuisd naar uh, Sharjah. Dat is in, de, uh, is in de Verenigde Arabische Emiraten. Oh, dat is wel een eindje weg van Beuningen inderdaad. Klopt ja, maar... Uh, toen ben ik, uh, daar ben ik dus op mijn tiende heen verhuisd. Uh, 94, Precies op ja. mijn tiende verjaardag uh, landde ik op het vliegveld daar zelfs. En ja. uh, toen heb ik... Uh, dat was een emirat dat het zuidelijk ligt van Dubai. De meeste mensen kennen Dubai wel. Maar als je zegt Sharjah, dan hebben ze toch zoiets van... Uh, uh -huh. Maar... Wat het daar is, het hele ei-reed daar, is dat de afgelopen paar jaar het klimaat ook uh, best wel veranderd is, zeg maar. Ja. En dat gebeurt zo snel dat ze daar geen rekening kunnen houden met, met de, het veranderende klimaat. Dus daarom woestijnland. Dus je zou denken, over, wacht even, een overstroming hoestijnland. Leg dat eens even Precies, uit. Precies, ja, gaat. inderdaad. Leg dat eens uit. Maar uh, ja, wat er, wat er was gebeurd is, je hebt daar helemaal, op, op straat en zo, hier hebben we allemaal voorzieningen voor hoogwater. Hier heb je hebt ja. zelfs een normaal rioleringssysteem wat... ...afwateringskanaaltjes heeft langs de weg, et cetera. Ja. En zelfs dat heb je daar niet. Nee. Je hebt dan wel rioleringssystemen, maar het zijn allemaal afgesloten systemen... ...die puur met de huizen zijn verbonden, et cetera. Niks op straat, daarop ingericht. Dus op een gegeven moment kreeg je rond oktober, november ongeveer... Hm. ...kreeg je dat er enorme stortvloeden kwamen... ...en dat we op een gegeven moment ook uh, uitval hadden van... Uh, Volgens mij, het was net zoiets als El Nino of zo. Er was een of ander klimaatpatroon wat vanuit India was gekomen. Ja, oké. Okay. En we hadden een beetje de uitwas van meegemaakt. Dus op een gegeven moment ging het mm. gewoon regenen. De hele dag lang. En, en, en hier in Nederland, hè, de, de, wij zijn Nederlanders, wij vechten tegen ja. het water. We gaan met zandzakken ja. in de weer. Nou, zand genoeg gelijk bij de Verenigde Arabische Emiraten. Maar... Ja, dat wel. De, wat, wat, wat doen mensen daar dan als, als er een watervloed komt? Ja, dat is het hem dus vrij weinig van uh, ja. wegwezen. Want ja. het probleem is dat er daar geen bestaande voorzieningen voor zijn. Nee. Je? nee. Dus als je, als, en ik snap de logica natuurlijk wel, want alweer het is een woestijn, want Je ziet het niet aankomen. Maar nee. aan de andere kant, je hebt ook, uh, als je naar een andere emiraat ging, een beetje noordelijker dan Fujairah heet dat daar, dan heb je uh, rotswoestijnen. Uh, dus dat zijn meer... Gebergden. Sommige die redelijk hoog zijn ook. Uh, ja. Het ziet er een beetje uit als wat, uh, wat, wat je op tv misschien hebt gezien, gezien uh, ten tijde van Afghanistan toen Amerika erheen ging. Dan zag ja. je wel eens van die beelden van wat rotsachtige... Gebergden. Onherbergzame gebieden, ja. Precies, ja. En um, daar heb je bijvoorbeeld wat ze wadi's noemen. En dat zijn dan kanaaltjes die uitgegraven worden door um, regenwater die daar komt. En daar heb je dus uh, stortvloeden... Ja. Die in één keer uit de niks aankomen. En dat is het zelfs zo gevaarlijk dat de mensen soms gaan uh, wadi bashing, noemen ze dat. Dan gaan ze met jeeps door, door, door, door, daar doorheen rijden. <laughs> maar dat dat gewoon gevaarlijk is om te doen rond bepaalde tijden van het jaar. Omdat het gewoon letterlijk binnen 10 minuten, binnen 5 minuten zelfs. Ja. Zo'n stort aan water doorheen kan komen. Dat dat gewoon, als je een jeep zet, je gewoon weggespoeld wordt. Oké, okay, dus dat is uh, eigenlijk een hele linker hobby. Ja. Top, ja. Top, ja. Maurice, ik wil je bedanken voor je verhaal. Ja. Dus zowel in, in, in Beuningen, Gelderland, als in uh, het Verre Verenigde Arabische, Raten, uh, Verenigde Arabische Emiraten heb je dat meegemaakt. De uh -huh. woede van het water. Uh -huh. uh, terwijl jij daar woonde, ver weg, was het Patrick die, in, uh, in, uh, die wel die overstroming in 1995 meemaakte. In uh, het land van Mazenwaal. Waar woonde jij precies, Patrick? In uh, En Is dat dicht bij Beuningen? Uh, ja, Beuningen. Ik denk drie kwartiertjes. Wij zitten oh, meer ja. bij uh, Zalbommel en de bos. O oh, ja, precies. Dat is het land van Maas en Waal zeg maar. Ja, ja. En, en, en nou ja, vertel. Wat, uh, wat gebeurt er? Uh, nou ja, uh, zondag 29 januari is mijn zoon geboren. In 95. En ik kwam s'avonds thuis en toen lag er een brief in de bus... dat uh, we s maandags moesten evacueren. Ja, dat is een lekkere timing. Ja, dat is een lekkere timing. Ja, niet echt, nee. Ja, ik ben smaamachts maar in de gang gegaan om alles uh, naar boven te zetten. Alleen op een gegeven moment was het zo'n gigantische puinhoop... dat iedereen tegelijk weg wou. Dus ik kon het dorp ook niet meer uit om s'avonds weer naar het ziekenhuis te komen. Hmm. Dus ja, er was ook geen telefoonverkeer meer mogelijk. En, en waarom uh, kon je het dorp niet meer uit? Door de verkeersdrukte of door het water? Of? Ja, het was één grote auto's uh, tot aan de A2, tot aan de snelweg. Ja. Ja, en ik moest naar de bos naar het ziekenhuis. Dat is weer aan de andere kant van A2, dus... Ja, we dus. Maar ja, toen ben ik er toch gekomen, s'avonds. Ja, wat, wat is, er, is er dan niet een helikopter van het ziekenhuis beschikbaar of zo? Of, of hoe gaat dat dan? Of nee? op nee, nee, nee. ieder voor meerdere zich? Mensen, meerdere mensen van ons uit het dorp, de ouderen, ja, die werden ook omgebracht ja, in het ziekenhuis natuurlijk. en zo en dergelijke. dus. ja, pa, pa, maar ja toen was toen het was bij vrouw de... weer plaatsmaken natuurlijk, op de andere avond, met die kleine. Ja, dus. ja, ja. Maar was, ja, was, het, nou, was nou, het ook een, een, een zoals je, jij je herinnert, was het een situatie? Ja, voor sommigen wel, sommigen niet. Voor, voor jou? Of, of bleef je er eigenlijk heel rustig onder? Nee, ja, het was nou eenmaal zo. Ja. Ik ben er rustig onder gebleven. Ik heb s'avonds nog bij mijn school naar de we het huis ook leeggeruimd. Ja, toen hebben we maar het nodige bitterballetje en bier opgemaakt wat er nog stond. Precies. Dus, ja, toen zijn we dinsdagsmorgens <laughs> maar weer uh, vertrokken. Toen was het al een stuk rustiger. Oké, okay, dat was maar een paar... Maar het in ieder geval wel eruit, in ieder geval. We mochten niet blijven, want... Ik hmm. weet nog wel dat de ME op dinsdag aan het controleren was. Uh, of iedereen wel uh, uit huis was. Ja, ja, want je moest weg, maar je, je ging niet meteen. Nee, ik kom eigenlijk niet. Ja, ik zat ja, okay. thuis met de situatie. En in, ja. uh, in het ziekenhuis natuurlijk. En mijn vrouw moest ook weer van het ziekenhuis. nou wij zijn naar de avond familie Rosmalen gegaan dan. Ja. Dan hadden we gelukt dat we dan nog een kamertje hadden. Ja. dus oké okay, ja, en kom eigenlijk en... geen kant op ontzettend veel mensen die tegelijkertijd uit, die, uit het rivierengebied weg moesten. 250.000 mensen. Mm -hmm. um, maar hoe lang zijn jullie eigenlijk weg geweest? En waar, waar bleef je dan? Ik ben een week nou, uh, weg geweest. Jullie zijn dan naar, naar vrienden en familie gegaan. Maar waren er ook, waren er ook gymzalen? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Waar laat je uh, zoveel mensen? Ja, ik wist wel dat er uh, heel veel mensen opgevangen zijn in Autotron noch, In Rosmalen is dat ook. Oh ja. Ja, ah, en er zijn er heel veel naar centerparks uh, en dergelijke uh, gegaan. Oké, okay, die, die werden, daar werden allemaal huisjes beschikbaar gesteld? Ja, ja, oh, die bon. werden gewoon uh, geboekt en uh, we zien wel waar we schip staan. Het was natuurlijk geen hoogseizoen, dat scheelt. Er stond een hoop nee, leeg. Nee, nee, niet echt, nee. Ja, op dat moment wel natuurlijk. <laughs> Zo kan je het ook weer bekijken, ja. ja. Hoogwater, hoogseizoen. Ja. Hey, en Dus een week lang uh, van huis weg geweest? Ja. Uh, ja. En, en, en dan zie je, je ziet nu ook dat veel mensen denken, ja, ik ga niet weg van mijn huis, want uh, dan blijft het onbewaakt achter. Wie weet uh, wie daar uh, zijn voor mee doet. Gebeurde dat toen ook? Uh, er zijn er bij mij in het verhaal toen wel wat achtergebleven, dat weet ik wel. Dat, uh, die hadden het rijden bestopt. Ja, die dacht ik, nou, ik, ik, ja. pas, ik pas liever op de boel. Ja. ja, er waren ook meer ouderen die ook echt uh, te verketselen waren of uh, niet echt snel weg wilden. Hm. Die wel. Nou ja, ik woonde toen ook vlak aan de dijk. Dus had het water had gekomen, ja, dan had er toch geen het toch in nood gehad dat ik alles boven had gezet. Dus... Ja. Dan en je... had ik alleen de schoolzin nog gezien, denk ik. Ja, precies. Hey, maar uh, je had misschien natuurlijk wel wat anders aan je hoofd met een uh, pasgeboren kind. Maar is het nog een optie geweest toen om te vechten tegen het water? Nee, nee. Want het was bij ons eigenlijk de situatie. Uh, ik geloof dat het tot de kritiek is geweest. Als ze uh, een dijk zouden doorsteken. Om andere gebieden droog te kunnen houden. Oké, okay, dus dan was het sowieso een... einde verhaal voor jullie. Ja, daarom dus. Ja. Dan had het toch weinig nut gehad. En ik zei, en ik woon er toen aan de dijk waar je zat, vrij diep. Ja. Ja, vlak aan het water. Ja, dan had het toch gekomen, dus. Ja. Woon je daar nog steeds in Kerkdriel? Ik woon nog steeds in Kerkdriel, ja. Oké, okay. nooit gedacht van ik ga hier maar weg, want wie weet gebeurt het weer. En uh, ik heb geen zin in natte voeten? Nee, nee, nee. nee want... Het is bij ons wel eens meer hoogwater dan de Maas. Ja, de camping wordt wel uh, minimaal één keer per jaar onder. we zijn het wel een beetje gewend. Dus uh, okay. zeggen, de ik De wel camping? dat die wel een stuk beter zijn dan toen. Hè. Ja, ja. Oké, okay. de, de, de camping is een plek waar je zelf ook komt? Of waar je mee te nee, maken nee, hebt? Of nee, we of nee, gewoon... nee, hebben een camping bij ons aan de dag op aan ja. het water. Dus, oh ja, precies. Dat doen ze wel meer daar geloof ik, in uit De uiterwaarden. Ja, ja, ja. Prachtige plekjes, maar als het water hoog komt, moet je wegwezen. Ja. Ja, als winterstand wil er nog wel eens een deel onder water komen. Ja. Dat, uh... En nu dus in juni. Ja. Gek dat idee. Is, uh, ja, vrij extreem in ieder geval. Uh... Ja. Ja. Vrij extreem. Voor deze tijd van het jaar in ieder geval. Wij zijn het meer in de winter gewend. Ja, ja. ja ik, ik, ik las net trouwens uh, dat uh, waarschijnlijk aan het einde van de week... het water weer zo uh, zodanig gedaald is... dat er weer uh, vrijuit gekampeerd kan worden in die Dus Dat is het goede nieuws. Ja, het zou kunnen. Ja, Het valt bij ons nu op het moment mee. Hè? Ik weet wel, de Waal die heb ik... Uh... De zommige nog gezien, die staat heel uh, vrij, heel hoog. Eigenlijk. Ja. Nou, jullie zitten aan de Rijn, gewenzaam. geloof ik, hè? Hmm? Jullie zitten aan de Rijn? Nee, maar je zit aan de Maas. Aan, aan de Maas, sorry, natuurlijk. Ja, en de Waal, die stroomt er uh, vlakbij. We was... komen eigenlijk op het punt samen bij, uh, bij Rossen. Ja, ja, ja. Dan kun je Maas doorsteken, geloof ik, als ik het zo zie. Ik heb een kaartje voor mijn ja. neus gepakt. Ja. ja. Hey, um, uh, kijk, Driel, daar woon je dus nog steeds. Um, met veel plezier, neem ik aan. Maar uh, als het nou weer gebeurt. Wat, uh, wat, wat, wat doe je dan? Ga je, ga je dan wel kijken van, uh, ik ga er tegen vechten? Of is u dan weer als eerste aan de beurt om onder water gezet te worden om andere dorpen te sparen? Hoe Weet je dat? Wat is het scenario? Uh, voor zover werk weet, uh, ja, als het nood aan de mannen is, dan zullen ze bij ons ook wel weer de dijk doorsteken. Hmm. Als het uh, kritiek wordt, denk ik. Want het is toch, Zalbommel ligt er vlakbij. Dat is ja een stad, met wat industrie, die sparen ze toch het eerste natuurlijk. Ja. Ja. Dus, maar ja, ik zou in ieder geval... Uh, ja, ik zou wel vertrekken, maar... Ik zou niks meer boven zetten. Dat heeft uh, toch geen nut dus. Nee, waarom heeft het toch geen nut? Komt het water nee. zo hoog dat, uh, dat, dat, dat het daar overheen gaat? Ja, ja, ja, ja. Ja? Ja, voordat ik helemaal inboedel uh, buiten het dorp heb, ja... Dan uh, dat schiet het ook niet op. Nee, precies. Maar het is echt zo'n diepe kom, zeg maar, waar je woont. Ja, wij wonen ja. Uh, vrij diep, ja. Ja. Gek idee, ah, hè? Die gekke Hollanders het ja, achter die dijken. Maar we doen het gewoon maar, ja. Is, dat is ons leven, toch? Ja, ik woon mijn leven lang al. Ik ben ja. niet anders gewend eigenlijk. Mooi is dat. Voor ons is het een beetje een normale situatie. Ja, nou, en toen in 1995 was het dan uh, weliswaar ja, kritiek. Het was... Maar zelfs toen uh, viel het, het liep het eigenlijk best wel af met de sisser, toch? Ja, wel. Achteraf wel. Ja. Weet wel uh, we hebben nog wel een uh, gebouw in ons dorp staan. En, ik geloof in 1800 is het wel een keer ik, uh, onder water gestaan. Er staan nog een steen in met de, de, de hoogte van uh, het water. Dus. Oké. Okay. En, en als je dat af en toe ziet, dan denk je... onwerkelijk, of niet? Ja. Ja, ja maar dat was in 1800, hè? Toen was het allemaal nog niet zo uh, met die dijken en... Oh, oké, okay, dat is van toen. Dat is het, het, het, het record, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dus. Oké. Okay. Nou, zo hoog zou het dus kunnen zijn. Nou ja, moet je maar niet aan denken. Ja, kunnen, ja. Niet, niet te veel nee, aan denken. Nee, nou, als we daar aan moeten denken, dan... Uh, gewoon lucht te blijven is het zo. Patrick, dankjewel voor je verhaal. Oké, okay, graag gedaan. En uh, blijf luisteren. Ik, heb jij nou ook een verhaal bij een overstroming, bijvoorbeeld die van 1995 in het rivierland. Misschien woon je wel in uh, in Itteren in Limburg en uh, kreeg je daar natte voeten? Heb je gestreden tegen het water of ging je ervoor op de vlucht? Misschien woonde je wel in, in Woltersum, waar vorig jaar nog uh, uh, paniek was toen uh, na hevige regenval een dijk. Op, uh, ...op doorbreken stond. Of uh, misschien heb je een verhaal vanuit Tollebeek... ...waar ze er ook eens een keer mee te maken mee hebben gehad. Bel 0800 1121, vertel je verhaal. Hoe ging je ermee om? Streed je tegen het hoge water en, en, en was daar tegen te strijden? Of, of kun je maar beter wegwezen als het, uh, als het echt misgaat? Uh, bel 0800 1121, gratis lijn, en, uh, en praat mee. Daarover. Zometeen hebben we ook uh, trouwens Matthijs Kok nog aan de lijn. Hij is uh, de cash hoogleraar waterveiligheid. En hij, uh, hij weet alles over uh, de plekken in Nederland waar je risico loopt. Hij weet ook alles over de oplossingen die worden bedacht. Misschien heb je al een vraag aan hem of je misschien heb je een. Uh, ja, misschien wil je, wil je iets van hem weten. Bel dan ook 0800 1121. Dan kan hij daar zo meteen op reageren. Je kunt ook natuurlijk mailen eo.nl of twitteren met hashtag. Dit is De Nacht. I'm van de Schotse singer-songwriter Katie Tunstall. Kers, kers, vers van de pers, kerstverse plaat. Van haar gisteren uitgekomen in Wizzle Empire, Crescent Moon. En daar is dit de eerste single van. Nou, ik lust er wel pap van. Het is een heerlijke plaat. We gaan verder in, in dit nacht met uh, hoog water. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat het water je letterlijk tot aan de lippen stond. Of op zijn minst dat je natte voeten kreeg... Vanwege, nou ja, hevige regenval. Hier of uh, ergens anders. Ik weet, ik was vorig jaar zomer... was ik bijvoorbeeld nog uh, op vakantie in, uh, in Zuid-Limburg. Ik had daar gegeten in een restaurantje. Vlak aan de, aan de Gulp. En uh, een week later, ik was thuis. En ik zag het, in hetzelfde dorpje ineens in het nieuws. Met de restauranthouder. Helemaal in paniek. Want uh, zijn hele kelder was ondergelopen. Even heel veel regen in de Ardennen. En hoppa. Hij kon uh, zijn hele... Uh, winst van uh, 2012 uh, op zijn buik schrijven. Ja, en dat is dan een heel klein leed, want dat haalt dan even, even het nieuws. En dat is dan in, in, in één plaats. Maar uh, dat is natuurlijk op uh, individueel niveau wel een enorme impact. Misschien heb je wel zo'n soort, uh, zo soort overstroming meegemaakt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je erbij was in 1995... toen, uh, toen de hele, hele we dreigde onder te lopen in het land van Maas en Waal. Vertel je verhaal, hoe ging dat toen... Ging je op de vlucht water of ging je de strijd aan? En hoe liep dat dan af? 0800-1121, gratis nummer 0800-1121. Ik ben erg benieuwd naar jouw verhaal bij dat, uh, dat nieuws. Uh, want de, onze Oosterburen zijn er natuurlijk nu heel erg mee bezig. Mooi nieuws trouwens is dat Nederlanders uh, daar naartoe zijn met zandzakken. Kijk, dat vind ik dan wel weer erg mooi. Dat wij daar uh, ons van onze beste kant laten zien. Niet alleen uh, door... Onze betrokkenheid, maar ook gewoon er met zandzakken, hoppa, in actie komen. En uh, de Duitsers kijken ook met veel interesse overigens naar onze, onze Dutch approach als het gaat om water. Namelijk uh, uh, ruimte voor de rivier. Een opmerkelijk, uh, opmerkelijk concept eigenlijk. Want je zou zeggen, die rivier als die zo groot gevaar is, dringt die dan vooral terug. Maar uh, nee, dat is, dat, is, uh, dat is wat er in Nederland gebeurt. En iemand die daar alles van weet, dat is Matthijs Kok. Hij is, uh, is rivierdeskundige en sinds vorige maand uh, hoogleraar Waterveiligheid. Matthijs, kom erin. Ja, goedenavond, of nacht, beter gezegd. Ja. Gefeliciteerd nog met je benoeming. Dank u wel. Ma mag ik je zeggen, trouwens, tegen deze hoogleraar? Dat vind ik helemaal prima. Ja, dat is een beetje de modus van de nacht. De orde van de nacht, zeg ik altijd maar. Jazeker. En, um, nou ja, hoogleraar Waterveiligheid, ben je de eerste op die stoel? Ik ben de eerste die hoogleraar waterveiligheid heet... maar ik heb een, een voorganger, professor Vrijling... die ook dit onderwerp behandelde aan de TU Delft. Oké. Okay. Dus, dus in feite neem het stokje wel over van, van een collega. Ik neem, het, ik neem het stokje over, zeker. Ja, ja. Uh, even naar je eigen situatie. Uh, je, ligt, uh, je lag zojuist nog in bed in een uh, huis in Zalk... direct naast de IJsseldijk, uh, heb ik maar laten vertellen. Klopt dat? Ja, ik woon in de gemeente Hattem, maar het is tussen Hattem en Zalk aan de ja. Gelderse dijk. Dus in die zin ben je helemaal goed geïnformeerd. Ja, dus en hoe hoog staat het water van de IJssel eigenlijk momenteel? Ja, dat staat een halve meter meter op de uiterwaarden. Dus dat is allemaal heel goed te doen hier. Het is oh, okay. relatief hoog voor de zomer, maar het is een, een, een, een, een laag hoog water, zoals wij dat dan ja. in vaktermen noemen. Levert mooie plaatjes op, maar uh, gevaarlijk is het uh, bij lange na niet. Nee, absoluut niet hier in oh. Nederland. Nee. Eigenlijk momenteel nergens in Nederland? Nee hoor, dat is allemaal goed, uh, goed onder controle. Uh, het enige risico in de, in, de, in de zomer zijn de, de hevige stokbuien die, die kunnen vallen. En dat wil lokaal wel eens uh, problemen opleveren. Uh, maar dan praat je over relatief fijne problemen. Levert her en der wel wat schade op, nee. maar er is geen gevaar voor mensenlevens. Nou, want destijds in uh, 1995 was het in de winter. Hè? Dan is het uh, gevaar groter. Ja, zeker. En dan komt het water uh, uit, uh, uit Duitsland uh, vanwege hevige uh, regenval. Dan kan het hier uh, heel erg hoog water geven. Vaak ook gecombineerd met, uh, met smeltwater. En dan uh, kunnen hier uh, hoge waterstanden optreden uh, langs de rivieren. En dat is ja. in 1993. En ook in 1995 is dat, is dat gebeurd. Ja, nou is het dus nu ook hoogwater in Duitsland, maar nu hebben wij er geen last van. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Is, het nu, nee. is de Rijn niet aan de beurt deze keer? Nee, de, nou de Rijn is dus wel een, een beetje aan de beurt. Vandaar van, van, van ook de hoge waterstanden op de Raal en uh, langs de IJssel en de Nederrijn. Ja. Dus je ziet wel uh, dat we ook wel iets krijgen van de, de eeuwige neerslag in Duitsland. Maar de, de neerslag is vooral daar in, het, uh, in, in Tsjechië, in het, in het zuiden, gevallen. En, en daarom heeft de Elbe uh, nu veel meer last uh, dan, uh, dan wat wij hebben. Ja, en die elbe, daar hebben wij allemaal uh, niet mee te maken... want die gaat gewoon door uh, heel Duitsland heen naar het noorden toe. Die stroomt daar de zee in. En uh, ja. daar is het voor mensen stroomafwaarts nog wel even heel spannend, hè? Jazeker. Uh, er zijn daar ook uh, dijken doorgebroken. Uh, de neerslag was ook uh, heel erg heftig... En dus je ziet dat daar dan de problemen optreden. Er uh, nou zijn heel veel mensen uh, zijn geëvacueerd en er uh, staan heel veel huizen onder water. Ik zag uh, uh, gisteren op de Duitse tv een, een garage met, uh, met 300 auto's die uh, bijna helemaal onder water stonden. Al die auto's zijn verloren, dus het is wel heel erg heftig daar. Ja. Nou, hebben wij in Nederland uh, daar ervaring mee. En zeker toen in 1995, toen is het natuurlijk ook uh, zo gehad... dat uh, als het verdronken is enzovoorts... dan gaat men nadenken en goede plannen maken. En daar is men onder meer aan de gang gegaan met um, het project... wat gaat onder de naam ruimte voor de rivier. Nou dacht ik, dat is eigenlijk best een, een gek idee. Want die rivier is het probleem. En dan zeg je, de oplossing is, die rivier moet de ruimte krijgen. Kun je dat eens ja. dus uitleggen? Ja, zeker. Dat kan ik heel goed uitleggen. Even nog, uh, even nog terzijde. Na 1995 zijn vooral de eerste dijken versterkt langs de rivieren. Ja. Want het, het grote probleem was dat de dijken uh, destijds niet op orde waren... Ja. Uh, en niet aan onze uh, normen voldeden. Dus uh, er is in het grote rivieren geweest. Dus eerst zijn die, uh, die dijken op orde gebracht... Uh, en ...die voldeden ze, ze, ze bijna aan de eigen... ...maar omdat dat nog niet voldoende was... ...is het programma Ruimte voor de Rivier gestart. En, en je moet dat zo zien... ...dat als je de rivieren eh, meer ruimte geeft... ...de waterstanden minder hoog zullen zijn... ...omdat de, de, de, de rivierbak, om het oneerbiedig te zeggen... Eh, wat, ...wat groter is... ...en daardoor eh, zijn er minder hoge eh, waterstanden... Ja. ...bij ruimte voor de rivier is de, de doelstelling... ...om de, de, de hoogwaterstanden met zo'n 30 centimeter te verlagen... Uh, dat, dat scheelt wel iets, maar het is ja. ook niet zo van dat die dijken daardoor niet meer nodig zijn. Dus, Klinkt niet heel oh, indrukwekkend als het gaat om meters boven normaal niveau. Ja, nou ja, het, het, helpt, het helpt wel, uh, maar, maar het, het, is, het is natuurlijk uh, niet voldoende. En, en daardoor zullen ook dijken altijd uh, in, in, in onze context, in, in vele contexten... ...zullen we dijken altijd nodig uh, zijn om, uh, ja. om, om, veilig, om veilig in een gebied uh, te, te kunnen wonen. Maar het helpt wel een beetje en het wordt ook gecombineerd met, met andere doelstellingen. Bijvoorbeeld uh, een, een, een mooiere natuur, een, een beter landschap. Dus in die zin is het ja. een, een integraal project en in die zin ook wel... Wel uniek uh, om, dat, uh, om dat zo te doen. Maar nogmaals, gezegd, het, uh, het, is, niet, uh, het is niet de oplossing voor, uh, voor, voor, voor al het natuurgeweld waar we mee uh, te maken hebben. Nee, wat ruimte voor de rivier. worden hoorden net, net bijvoorbeeld uh, Patrick vertellen, uh, die woont in Kerkdriel dat daar uh, toen ik sprake van was, uh, kijk, Driel gaat onder water eventueel als oplossing. Is, is dat wat ik me moet voorstellen bij ruimte voor de rivier? Dat, dat, dat bepaalde polders worden aangewezen van nou, in geval van, uh, van nood... Ja, uh, zijn dat de mensen die hebben dan maar even pech um, om erger te voorkomen? Nee, nee dat, is, uh, dat is niet het geval. Dat, dat zijn de, wat we dan noemen uh, noodoverloopgebieden. Uh, die zijn wel overwogen, uh, maar vooralsnog is, is ervoor gekozen om dat, om dat niet te doen. Bij Ruimtevoerderivier zijn dat meer structurele maatregelen, zoals wij dat noemen. Uh, zoals het, het verlagen van uiterwaarden, het, het gaven van neefgeuren, ook het, het verleggen van dijken zodat de rivier iets uh, breder wordt. Het verwijderen van uh, obstakels, het, het, het, het verlagen van de klippen. Er is dus een heel palet aan maatregelen die lokaal worden genomen om de, om de waterstadland verder uh, te verlagen, met zo'n zo 30 centimeter gemiddeld over de, over de rivier. Ja. En, en, en daar moet je aan denken. En uh, het, het, het doorsteken van dijken, ja, da daarvan is uh, al, al in, in, in 2003 geconcludeerd... dat dat uh, relatief weinig zoden aan de dijk zet. <laughs> uh, <netelijk. laughs> en en, en dat dus dit een, een, een, een oplossing is voor de, de Nederlanders. Nee, nee. Dus, dus dat is eigenlijk dat is echt een, een, de noodoplossing. Voor als het echt niet meer ja. anders kan, dan laat je wat badkuipen hier en daar vollopen om erger te voorkomen. In ja, een, ja en, dan, in, in, in, de, en dan is ja. altijd de vraag of het middel niet erger is dan de kraal. Hè? Want ja. Uh, ja. Uh, als je een dijk doorsteekt, dan wil je het water wel gecontroleerd het gebied uh, binnen laten stromen. En dat is natuurlijk bij zoveel water nog best een heel groot, nog best een heel groot ja. probleem. Dus, uh, dus vandaar dat we het, het eerder zoeken in, in structurele maatregelen. In ja. maatregelen die uh, in, in dijkverbetering en in, uh, in, in ruimte voor de rivier. Nou, nou is er ook interesse vanuit Duitsland. Hè? Die vinden dat wel mooi, dat idee van ruimte voor de rivier. Ik, ik las ja. ergens over een, een boer die um, ook een actie voert daar... Um, en die zich eigenlijk keert tegen uh, het feit dat alle kademuren zo hoog mogelijk moeten enzovoort. Die zegt: nee, laten we nou eerst eens kijken naar hoe uh, richten we onze akkers in uh, en, he, door de, ik denk iets van ruilverkaveling enzovoort. Het is allemaal zo efficiënt gemaakt dat het eigenlijk één grote snelweg geworden is voor de rivier. Daar moeten we naar kijken: houtwallen uh, nou, enzovoort. Uh, op die manier uh, krijg je weer een natuurlijke situatie waardoor uh, we die rivier beter in toom houden. Heeft hij daarmee een punt? Is, is dat de manier, ook voor Duitsland? Ja, dat, dat zou een, een manier kunnen zijn. Uh, het is altijd wel, ik kan de, de situatie van uh, uh, lokaal daar niet heel goed over zien. Uh, kijk, wat daar ook het probleem is, dat hij die regen daar uh, in, in, in uh, bergachtig gebied valt, waardoor het water... Uh, wel snel naar beneden stroomt. Maar het, het vertragen van de afvoer... zoals wij dat noemen, het, het bergen van, van water... is vooral bovenstroom zeker een, een, een oplossing. En uh, daar wordt ook wel aan gewerkt. Hè. Uh, maar ja, dat, dat uh, kost natuurlijk ook geld. Uh, en uh, vaak zien we toch dat het gecombineerd moet worden met het, uh, het, het maken van ja. wat we noemen veilige waterkering, waterkeringen. Waterkeringen ja. die, die niet uh, die, die een, een, een kleine kans hebben om, uh, om, om door te gaan. En in die zin kan, kan Duitsland ook nog wel denk ik wat van Nederland weer... Want, ja, want de, onze, onze normen zijn wat strenger dan, uh, dan gebruikelijk in de ja. ja, dat is trouwens iets waar u ook op hamert geloof ik hè? Want u zei onlangs nog in uw in uw inaugurele reden. Dat de waterbeheerders in Nederland eigenlijk veel te optimistisch denken over die modellen van waterverdeling in de Nederlandse rivieren en hoe ze dat allemaal hebben uitgedacht. Uh, uh, hoe dat dan anders zou moeten gaan, door nou ja, die splitsingspunten geloof ik hè, in de Waal en, ja. en de en richting de IJsselkop. Daar, daar, daar hebben we allemaal modellen voor bedacht. Dan gaat er twee derde gaat naar Rotterdam, en een derde gaat naar het noorden enzovoorts. Maar dat dat, dat uh, op moment suprem kan het wel heel anders werken, zegt u. Nou ja, mijn punt was dat we uh, best goede modellen hebben... die uh, de stroming van water kunnen berekenen. En vooral in, in dit soort extreme omstandigheden uh, is het niet zo dat we dat op de kub nauwkeurig kunnen berekenen. Ook niet op de op de 100 kub uh, nauwkeurig. Ja. En een kub is duizend ja. liter en, en 100 kub is honderdduizend liter. Dus dat is best, best veel water. Ja. En als de verdeling iets anders is over die, uh, de takken... De, de, de, de Waal en de IJssel en de, ja. de Nederrijn... Ja, dan, dan is het niet zo dat we dan gelijk een probleem zouden moeten hebben. En uh, ik heb daar uh, de aandacht voor gevraagd... om, dat, uh, dat wat, uh, uh, om met die onzekerheid... om, om daar wat zorgvuldiger mee om te gaan. En ook uh, in die zin... Uh, wat, uh, wat, wat extra in te bouwen. Nou, de, natuur... gewoon de, de, de, de dijken toch nog maar net iets hoger... dan de, de modellen zeggen dat nodig is. Zeker voor het onzekere nemen. Ja, nou ja dat, doen we. dat doen we met een aantal punten... dat we het zeker voor het onzeker nemen. Dat is ook een vak, hè, de, de risicoanalyse, om, uh, om dat goed te bekijken... van waar zitten nu de kritische punten. En ik denk dat dit een, een kritisch onderdeel is... dat we daar eens goed naar moeten kijken. Het is niet zo van dat, dat we direct... in uh, gevaar lopen. Maar het is, het is wel goed om hier wat meer aandacht voor te hebben... en niet ervan uit te gaan... dat, uh, dat onze, onze uh, mooie modellen... want ik maak ze zelf ook... Omdat die, dat die modellen... Uh, precies exact uh, uh, wat voorspellen uh, <laughs> wat de natuur gaat doen. Oké, okay. tot slot. Uh, Matthijs, stel je voor dat, uh, dat het water uh, je bedreigt... en je woont in Kerkdriel of Beuningen... of een van die andere mooie dorpen langs uh, onze grote rivieren. Ja, nou, wat, wat moet je doen? En, en stel je voor de burgemeester zegt... Uh, u kunt maar beter uh, vertrekken. Is, is dat de enige optie die je dan hebt... of, of is er te vechten tegen dat water? Nou kijk, als de, een, een, het water zo hoog komt dat ze de, de dijken met de dreigen te begeven, dan is het uh, uh, goed om, om dan te evacueren. Dat is uh, langs de rivieren als dat, als dat, uh, dat, dat voorspeld wordt. En, en... Dat uh, is uh, in die zin, uh, in 1995 was dat ook een, uh, een oplossing die, uh, die best wel verstandig is. Er zit wel één, één risico aan, dat is op het moment dat je vertrekt en, en, uh, en, en je kijkt heel graag dat ook al aan, ja. uh, dan, dan is het best vol op de wegen. Ja. En, uh, en als je dan in de file staat en vervolgens komt dan uh, toch het wel water en treedt er een beds op. Dus ja. vandaar zijn er we ook wel deskundigen die zeggen van nou je kan beter uh, maar op zolder gaan zitten als het zover is. Ja. Wacht niet tot wat er gebeurt. En, en langs de kust dat, is dat wel een verstandige strategie. Ja. Omdat daar uh, door de hevige wind en de dakpannen van het dak vallen... en ook uh, de, de bomen om zullen vallen. Ben je binnen veiliger en, dan, dan je, buiten? Ja. Dan kun je beter bij binnen blijven... en, en zorgen dat je een plek vindt uh, die hoog genoeg is. En een, no en een noodpakket in huis halen, toch? No nood Noodpakket.nl? Noodpakket is... Ja, ja, ja het, de, de minister heeft dat onlangs opgeroepen, hè, drie ja. liter water. En uh, uh, er zijn echt te weinig mensen uh, die, die, die, die dat ook daadwerkelijk doen. Uh, maar, maar, uh, Moet je ook allemaal bij weer vers houden, hè, dat water. Dat is ook zo. Na en, een paar en, uh, maanden is dat ook niet meer uh, te drinken. Ja. Maar goed voorbereid zijn, dat is natuurlijk uh, uh, altijd goed. Uh, maar goed, wij, met overstroming uh, hebben wij in Nederland die kans klein en wat we nog wel moeten afvragen is of we die kans nog verder willen verkleinen okay. met ons uh, yes. in ons prachtig land. Oké, okay, Matthijs Kok, waterprofessor, of eigenlijk hoogleraar waterveiligheid moet ik netjes zeggen, van de TU Delft. En directeur had ik nog niet gezegd van het adviesbureau HKV Leen in Water. Dank voor je verhaal. En uh, het is me weer uh, helemaal helder hoe wij in Nederland de strijd aangaan met het water, juist door het erger te voorkomen. Dankjewel. En we gaan naar Daryl Hall en John Oates. You make my dreams. Uit 1981 was het alweer Daryl Hall en John Oates, You Make My Dreams. Vannacht praten we over watersnood. Hoogwater, Water tot aan de lippen en ding, dergelijke dingen meer. Zandzakken voor de deur, zandzakken in de dijk. Heb je het meegemaakt dat het water hoog stond? Dat het water zelfs je huis binnenkwam? Dat je op de vlucht moest voor het water? Of dat je aan de dijk stond met zandzakken? Heb je misschien zelfs, die, die luisteraars hebben we vast ook wel... die 1953 zelfs nog hebben meegemaakt... de grote watersnood in het zuidwesten van het land Zeeland... De Zuid-Hollandse eilanden, de Biesbosch... dat is natuurlijk de, de grootste watersnood... Die, uh, die we ons nog kunnen herinneren uit wellicht ons, nou ja, uw eigen leven. Bel als u een verhaal heeft over, uh, over die waterloeden... en uh, als u dat allemaal weer herbeleeft, als u dat nu op tv ziet... die beelden in Duitsland. Dat komt meest overeen met onze ervaring in 1995... Toen, uh, toen het land van Maas en de Betuwen zo uh, overstroomde... dreigde te worden en ze in Limburg daadwerkelijk natte voeten kregen. Misschien was u erbij, heeft u het meegemaakt, heeft u meegeholpen... vechten tegen het water, bel 0800-1121 met uw verhalen... En, uh... Ja, ik ben er steeds wel heel benieuwd naar. Maar het, loopt, het loopt helaas nog niet zo storm vannacht. Maar ik, ik kan me haast niet voorstellen dat u, dat u daar thuis niet zit te denken. ja, ik heb eigenlijk wel een verhaal waar... Uh, nou ja, laten we een ander maar bellen. Maar uh, ik zou zeggen, de weg is vrij. Alle ruimte voor u, 0800 1121 voor uw verhaal rond water. Nou, gaan wij nog uh, even door met muziek. Want dat, uh, dat is gelijk een mooie gelegenheid voor de band van zometeen. Ed de Snow, die kan dan even lekker soundchecken. Dat klinkt het straks allemaal... Helemaal strak. At the snow gaat dat horen straks, na drieën. Singer-songwriter uit Ede met een heel project eromheen. Mooie muziek. Maar nu is eerst het woord aan The City Harmonic, Love. Love seems like such a thing. It can find us give away the whole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 Love, it doesn't envy Love, it never suffers pride It doesn't keep your wrongs in mind Cause he is not the selfish type Yeah, you know that's love God is love God is love God is love, God is love. zaterdag waren ze nog op de Eo Jongerendag, de City Harmonic. En dit was love. Goed. Henk Visser, ja, jij hallo. bent er zo eentje die 1953 nog hebt meegemaakt. Ja, en de 95 ook. De 95 ook? Ja. Kijk eens aan. Vertel. La laten we beginnen bij bij 53. Waar... 50, toen was ik 13 jaar en we hadden die nacht. Ik woon in Wassenaar, we hadden die uh, avond nachtoefening van de padverderij. Ja. En ik ze naar huis en ik herinner me dat uh, door een bospad heen En overal vielen krakende takken naar beneden. Dus ik was al lang blij dat ik thuis was. Maar eigenlijk <laughs> de, het bericht over de watersnoot hoorden we pas 24 uur later. Oké, okay. oké. Okay. Uh, toen belde mijn vader op met een kennis. En die zei, weet je niet wat er gebeurd is, heel Zeeland ligt onder water. Ja. Ja, dat, dat was nog een tijdperk waarin dat, die, die geven wat langzamer ging dan. Ja, die ging nogal traag. Ja. Vandaag want de, de dag. We hadden wel een radio, maar die hadden we nooit aan. Ah ja, ja, ja. En, en da dat is wel, dan heb je zelf storm, daarin was naar. Dan denk je, nou ja, uh, gauw naar binnen. Hè, dat was nee, was, ook nog... daar was natuurlijk helemaal niet gevaarlijk. We waren nog ver boven NAP. Ja, maar dat is dan wel heel bizar als je dan die beelden voor het eerst ziet. Of, of je hoort dat Zeeland onder water Daar kun je geen, je geen voorstelling van maken, ja. toch? Ik zou er praten, want ik er komt niet helder over. Nou, dan doe ik mijn best. Dan zal ik iets langzamer praten. Harder gaat niet lukken. Uh, nee. een, een Bizar idee, toch? Heel Zeeland onder water. Het was een bizar idee. Mijn, uh, mijn zusje, die was, uh, mijn oudste zus, die ging onmiddellijk uh, melden. Ze als vrijwilligster. Maar ja, er waren er zoveel vrijwilligers dat ja. uh, die hadden ze niet meer nodig. Oké, okay, ja. Dat, dat is wel altijd hartverwarmend, verwarmend, hè? Hoe, hoe op zo'n ja. moment allerlei mensen hun hulp aanbieden. Ja. Dat was mooi, dat is mooi. Heb je zelf ook nog ergens geholpen in die tijd? Nee joh, ik was 13 jaar. Ah ja, een beetje jong dat nog. Dat was eigenlijk al voorbij uh, die ja. hulpverlening. Die ik was 13, was veel te jong. Ik zei maar ja. wel dat we allerlei zeevogels in de tuin vonden bij ons in Wassenaar. Oh. Die waren helemaal weggewaaid. Oké, okay. dood of ja, twaalf. vermoeid? waar Waren die dood of vermoeid? Nee, nee, die waren nog helemaal leven. Ah, okay. Die ja. hebben we toen uh, een tijdje in de hok gezet. Ja. En toen hebben we ze weer losgelaten bij de kust in ja, Zo zwaar was die storm destijds. Hey, zo we, zwaar was die storm, ja. We gaan even 42 jaar reizen door de tijd en dan komen we aan de 1995. Ja. Waar was jij toen? Ik was, um, ik ben in, even kijken... In 87, wij woonden in Streefkerk. In 87 hebben we een, huis, een groot huis gekocht in België. Yeah. Daar heb ik een conferentieoorlog van gemaakt. Daar kom ik nu vandaan. Ik ben nu weer op de reis. Uh, van België rijd ik nu naar Gorkum. Yeah. En toen een, heb ik een boomboot in Gorkum gekocht. Als een soort theater in Nederland. Yeah. En uh, toen in 95, toen uh, ik kwam uit België, toen zag ik. Dat ik mijn woonboot niet op kon. Want het was, water stond op de weg. Toevallig had ik een klein plastic bootje voor mijn kinderen. En dat dreef daar nog ergens rond. Dus ik ben met dat, dat bootje zo goed als ik kon met de voordeur van die woonboot gepaddeld. Om daar wat spullen te halen. Ja. En uh, nou, ik vond het eigenlijk wel heel goed voor die gemeente dat ze zo heel snel die waterleiding en elektriciteit afsloten. Ja, ja, ja. Alles bleef functioneren. Alleen uh, ik, moest, uh, ik kon niet meer via dat bruggetje naar mijn boot toe. Want op zich, ja, op zich met hoogwater kun je maar het beste op een woonboot wonen, toch? Ja, ja. Maar drijf je ja. overal overheen? Ja ja, ja, ja, ja. Dat had je goed bekeken? Dat had ik goed bekeken, precies. <laughs> had hey, destijds nog, uh, nog overwogen om ergens uh, hulp aan te bieden? Of was, nee, het, was nee, het in die dat omgeving dat niet nodig? Luk. Dat, uh, dat lukte niet. En bovendien, er was. Genoeg hulp daar in Gorkum. Ja, ja. Want wel een probleem dat een hele wijk... die werd ontruimd en iedereen was bang dat er gestolen zou worden. Oké, okay, ja, dat... Dat, dat, uh, dat krijg je dan, ja. ja. Verder is ook wel een leuke anekdote. Ik woorde, uh, moet je Moet je woorden. het even kort houden, want het is bijna drie Wat? uur. Wat zegt u? Ik denk dat we geen tijd meer hebben voor die anekdote. Het spijt me, Henk. Okay, Hartelijk joh. dank voor je verhaal. Twee watersnoden nogal liefst meegemaakt. jongen. Maar daarmee is, zit het eerste uur erop. En gaan we uh, naar een tweede uur, waarin we de watersnoden achter ons laten. En we gaan praten over uh, een verloren wereld. De wereld van voor internet en mobiele telefonie. De wereld waarin telefoon, of uh, ja telefooncellen, praatpalen en brievenbussen het straatbeeld domineerden. En die verdwijnen steeds meer. En wat de gevolgen daarvan zijn en wat we daarmee moeten, dat we ze meteen. En at the snow live.